5 uur. Het NOS-journaal. Na net wel. Medvedev kwaad na Libië uitspraken Poetin, aflossingsvrije hypotheek... nog dit jaar afgeschaft en oudste moeder van Nederland bevallen. President Medvedev van Rusland noemt de uitlatingen van premier Poetin... over Libië onacceptabel. Poetin had zich vanmorgen uitgesproken over de VN-resolutie... die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt...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 In Jemen heeft de minister van Defensie gezegd dat het leger de president blijft steunen. Hij zei dat hij alles in het werk zou stellen om een coup tegen de democratie te voorkomen. Eerder werd bekend dat een aantal hoge militairen is overgelopen naar de opstandelingen. Op het centrale plein in de hoofdstad Sanaa gebruiken de overgelopen militairen tanks om de betogers te beschermen. President Saleh zei eerder dat hij wordt gesteund door de meerderheid van de bevolking en dat hij gewoon aanblijft.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 Door problemen in twee reactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima... is het repareren van de koeling stilgelegd. Uit reactor 3 kwam vanmorgen enkele uren grijze rook... en uit voorzorg werden de medewerkers geëvacueerd. Daarna kwam er stoom uit het dak van reactor 2. Het is nog onduidelijk wat het probleem met de twee reactoren was... maar het stralingsniveau is niet gestegen. In een ziekenhuis in Leeuwarden is vanmorgen een vrouw van 63 bevallen van een dochter. Niet eerder in Nederland kreeg een vrouw op die leeftijd nog een kind. De geboorte verliep via een keizersnee. De moeder, een vrouw uit Harlingen en haar dochter maken het goed. Het meisje is Megan genoemd.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 ADO Den Haag heeft maatregelen genomen tegen spelers, staf en supporters vanwege kwetsende uitlatingen na de overwinning gisteren op Ajax. Op YouTube staat een filmpje van verschillende mensen die beledigende leuzen zingen. ADO-speler Lex Immers is te zien op de bar van het supporters home waar hij zingt wij gaan op jodenjacht. Inmiddels heeft op de site van ADO heeft hij spijt betuigd.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 ANWB, verkeersinformatie. De problemen van deze avondspits die zitten op de A27... van Breda naar Utrecht. Tussen Breda en Oosterhout-Zuid staat 4 kilometer file. Er staat een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En verderop is een ander ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. staat tussen Oosterhout en Geertruidenberg 4 kilometer stil. De rechte rijstrook is dicht. mag duidelijk zijn, het is beter om de A27 tussen Breda en Gorkum te vermijden. Rij om via de westkant van Breda over de A16... en verderop via Ridderkerk over de A15... Op de 28 van Utrecht naar Amersfoort, na een ongeluk tussen de afritten Den Dolder en Leusden, 9 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. En door de problemen op de A27 loopt het ook vast op de A59, zonzeel richting Os. Er staat voorknopend Hooipolder, 4 kilometer. Hoe ontdek ik, vanuit HR, waar groeipotentieel zit in mijn organisatie?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 of ga naar psychischegezondheid.nl. Fonds Psychische Gezondheid. Iedereen mentaal weerbaar. Kijk ook op gitp.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 6 over vijf goedemiddag. Een lang gekoesterde wens die vanochtend uitkwam. De geboorte van haar dochter. Straks een gesprek met de kerstverse moeder. Waarom dat zo bijzonder is. Ze is 63 jaar oud. Eerst de situatie in Libië. En over Libië ook gaan we het hebben. Want Frankrijk, Groot-Brittannië en Amerika... nemen het voortouw bij de militaire acties in Libië. Nederland doet nog even niet mee. En onze correspondent in Brussel, Chris Ossendorf... sprak daarover met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Die had juist daarvoor in Brussel een overleg gehad... met zijn Europese collega's. De aanvallen op Gaddafi zijn al lang en breed begonnen. Waar wacht Nederland nog op? Nederland wacht op, uh, op een uh, verzoek van de NAVO... En dat zullen wij dan wel willen bekijken. Maar u wacht op dit moment dus nog op overeenstemming bij de NAVO. Stel dat hij er niet komt, dat Turkije dwars blijft liggen. Bent u dan bereid om ook zonder de NAVO te gaan helpen? Ik ga er op dit moment vanuit dat de NAVO die is nu hard bezig is. En ik neem aan dat er uh, komende uren toch wel weer echt stappen zullen worden gezet... die ons ook in de gelegenheid stellen om dan te reageren op een verzoek van de NAVO. Dus alleen met de NAVO, hoor ik u dat zeggen? De bedoeling is dat de uitvoering van de resolutie 1973... niet met allerlei vlaggen van de NAVO en badges van de NAVO gepaard gaat. Waarom niet? Omdat, omdat we heel duidelijk hebben hier dat het natuurlijk erom gaat... dat we een internationale coalitie hebben. Het gaat om een, internationale, een resolutie van de internationale gemeenschap. En daarbij is bijvoorbeeld heel belangrijk dat we ook de Arabische landen, de Arabische liga aan boord houden. En die houden niet zo van de NAVO? Nou, ik wil niet zeggen dat die niet zo van de NAVO houden... maar het gaat erom natuurlijk dat je een, een beeld dan krijgt... dat misschien niet is wat we echt willen. En dan is het dus veel beter om duidelijk te maken... dat we dus hebben die, die structuur van de Coalition of the Willing... Frankrijk, Engeland, in de lead. Dan vervolgens de NAVO die daar complementair aan werkt... en dat is ook hard nodig, want de NAVO heeft die commandostructuur... En die operationele plannen ook. En dan is het ook duidelijk dat natuurlijk vanuit die Coalition for, of the Willing... dat daar dan ook die Arabische landen een uh, belangrijk aandeel kunnen nemen. Er is ook kritiek van Arabische landen en twijfel bij de Arabische Liga. Is dit wel wat we willen? Is dit wat we willen? Dit is wat, wat er nu wordt gedaan vanaf zaterdag. Is wat wij willen. Mag ik erop wijzen dat de Arabische Liga, de heer Moussa... de voorzitter van de Arabische Liga, inmiddels dus ook heeft gezegd... dat hij voluit de uitvoering van Resolutie 1973 steunt. Ook als dus daar doden bij vallen? Wat dat, betreft, wat dat betreft is hij dus ook weer wat teruggekomen... op de uitlatingen die hij gisteren heeft gedaan. En ik ga ervan uit dat dat ook de koers is die de Arabische Liga zal volgen. En dat is ook hard nodig, want die Arabische Liga, zeker de Arabische landen... Zijn, zijn echt onderdeel van deze internationale operatie. Al is de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, in Brussel. Gaan we gaan van Brussel naar Londen, want op dit moment is in het Lagerhuis... het debat gaande over de deelname aan de operaties tegen Libië. Um, laten we even meeluisteren. Dat is op de achtergrond. Um, want Arjen van der Horst, jij ja, houdt dat debat in de gaten. Um, kunnen de Britten het van de Amerikanen overnemen? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Want uh, ze kunnen, uh, uh, ze willen wel, maar de vraag is ze of ze Dat ook, ook kunnen. Dat moeten we nog steeds bezien. Het valt op dat de Britse bijdrage tot nu toe vrij sumier is geweest. Uh, zaterdag vuurden ze een paar kruisrekarten af vanaf een onderzeeër, Voerden uh, twee Britse gevechtstoestellen uh, bombardement uit. En ook afgelopen nacht bleef het uh, bij slechts een handjevol aanvallen met toestellen die opvallend genoeg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 Flyzone vroeger. Krabbel, krabbel is nu een beetje terug... Nee, dat zeker niet. Uh, wat dat betreft zien we ook wel een uh, ongebruikelijke rolverdeling. De Britten die nu meer de havik zijn dan de Amerikanen. De Amerikanen die ook veel voorzichtiger opereren. Ja, typerend was de reactie van de Britse minister van Defensie... die tot twee keer toe heeft gezegd dat een luchtaanval op Gaddafi uh, zelfs een mogelijkheid is. Terwijl een Amerikaanse ambtsgenoot, Robert Gates, dat juist onverstandig uh, noemt. Uh, ook opvallend uh, was het bericht in de Times vandaag dat 600 leden... van de Royal Marines, mariniers dus, uh, op het punt staan naar het Middellandse zeegebied te gaan uh, om in stelling gebracht te worden voor Libië. Ja, dat is, die kun je eigenlijk alleen maar inzetten bij operaties op land. En premier Cameron werd er ook zojuist specifiek in het lagerhuis over gevraagd. Kunt u bevestigen dat de Britten geen grondhoepen gaan inzetten? Ja, en hij herhaalde dat er uh, geen bezettingsmacht komt, wat ook expliciet in de VN-resolutie staat, maar hij sluit het ook weer niet uit dat er uh, geen grondtoepen grondtroepen worden ingezet. Want grondtroepen is natuurlijk niet hetzelfde als een bezettingsmacht aan. En dat geeft wel een beetje de Britse bereidwilligheid aan. Ja, is de regering wel tevreden over hoe de operaties tot nu toe verlopen? Ja, een paar uur uh, geleden gaf een Britse generaal een persconferentie. Hij was uh, erg tevreden met de voortgang. Uh, hij stelde dat een bloedbad in Benghazi... door het optreden van de internationale gemeenschap is voorkomen... Wat ook opvallend was, hij benadrukte hoe vier toestellen... de afgelopen nacht onverrichte zaken zijn teruggekeerd. Geen bommen hadden afgegooid omdat ze burgers hadden gezien... bij de doelwitten waarop ze die bommen wilden gooien. Ja, en dat was duidelijk een gebaar naar de Arabische Liga... bij wie we gisteren toch nog wel enige twijfel hoorden over de operatie. Ja, en de Britten willen maar zeggen, we doen er alles aan... om onnodige burgerslachtoffers te voorkomen. Maar het geeft ook wel een beetje aan hoe fragiel de coalitie eigenlijk is. Is. Zeker in de eerste dagen is het vaak zaak dat de rijen gesloten blijven. Hè? Want ze willen natuurlijk niet uh, de, de, de ingezette troepen in gevaar brengen. Maar is er wel uh, al twijfel te verwachten over de gekozen strategie in deze? Niet bij de regering, want je hebt gelijk, de rijen sluiten zich. Uh, je hoort ze ook... De tegelijkertijd niet uitweiden over het verdere verloop van de operatie. Want de twijfel, die hoor je wel degelijk, bijvoorbeeld in de Britse media... die ja, in de dag al na de eerste aanvallen prangende vragen stellen. Hè. Wat als dit eindeloos gaat duren? Wat als er een padstelling ontstaat? Moeten we het regime van Gaddafi niet omverwerpen om de Libische burgers te beschermen? Vragen die dus ook aan bod komen en al gekomen zijn in het lagerhuisdebat... dat een uur geleden is begonnen en nog ja, tot laat in de avond zal duren. Arjen van der Horst, vanuit Londen, dank je. Dan gaan wij door naar Turkije. Zoals we al eerder hoorden, ligt het gevoelig bij lidstaat Turkije... om het onder NAVO-vlag te doen. De, de acties in Libië zijn tot nu toe afgekeurd door Turkije. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, wat is de reden dat dit bij Turkije zo gevoelig ligt? Nou, de, Turk, de Turkse regering, en zeker niet deze regering... vlak voor verkiezingen, wil natuurlijk niet worden gezien... als nou ja, een regering die... Bevriende naties in het Midden-Oosten, bevriende regeringen in het Midden-Oosten uit het zadel gaat werpen. Turkije manifesteert zich steeds meer als een, een land dat de banden met het Midden-Oosten aanhaalt, teleurgesteld door de voortdurende afwijzing van Europa. En dus hebben de Turken zich tot vandaag zeer fel verzet tegen militair ingrijpen in Libië, ook tegen VN-sancties. Maar vandaag horen we toch geluiden uit Ankara van de regering. Dat de, de regering van premier Erdogan toch bereid is mee te doen aan mogelijke luchtoperaties onder voorwaarden. En, en wat zijn die voorwaarden dan? Ja, dat, dat is gissen. Uh, hij heeft gezegd: onder voorwaarden, maar niemand weet welke voorwaarden. En tegelijkertijd. Uh, ...verstevigt hij ook zijn retoriek tegen Gaddafi. Tot nog toe heeft hij hem in bescherming genomen. Uh, maar vandaag horen we dat, uh, dat hij vindt dat Gaddafi naar zijn volk moet luisteren... ...en dat hij al lang had moeten aftreden. Je ziet dat Turkije in een pijnlijke terecht is gekomen... ...tussen enerzijds uh, wel vrienden willen blijven met Midden-Oosterse regimes, ...en anderzijds gewoon zijn verplichtingen dat het land heeft als bijvoorbeeld... NAVO-land en een land dat het op één na grootste leger heeft van de NAVO. En komt die spagaat misschien ook door belangen van Turkije in Libië? Dat er zo'n moment komt dat je denkt, nou misschien moet ik Gaddafi nu maar laten vallen, want als straks iemand ja. anders aan de macht is, dan? Ja, ja zeker, zeker. daar heeft zeker mee te maken. Dat, uh, het, het opvallende moment, op het moment dat uh, de gevechten begonnen in Libië, hoorden we ineens over 25.000 Turken die moesten worden geëvacueerd. Die zijn allemaal werkzaam. In de bouw in Libië. Je moet je voorstellen dat de Turken daar wegen bouwen, vliegvelden bouwen, voetbalstadions bouwen. En al die bouwcontracten die worden minder waard dan valetpapier op het moment dat Gaddafi valt. En dat is. Volgens velen hier ook de reden geweest dat de Turken zo luid Gaddafi hebben gesteund. Eigenlijk als enige in de wereld. Maar ze lijken op het verkeerde paard te hebben gewet. En dat besef lijkt nu te zijn doorgedrongen in Ankara. Vandaar dat er andere geluiden op dit moment vandaan komen. Bram, dankjewel. Bram Vermeulen was dat. En dan gaan we nog even naar die situatie in Libië. Een bevelhebber van de Amerikanen. Hij heeft net namelijk een persconferentie gegeven. Hij heeft gezegd dat ze op dit moment weinig weten over waar Gaddafi nu is. Dat de missie niet bedoeld is, heeft hij nog eens benadrukt om de oppositie te steunen. Daar is ook geen contact mee, officieel, zegt hij met de oppositie. Ook vertelde hij dat grondtroepen van Gaddafi naar het zuiden van Benghazi trekken. Dat ze nog maar weinig motivatie of mogelijkheid bespeuren bij die troepen om te vechten. Maar goed, dit is het kant, de kant van het verhaal van de Amerikanen. Hoe het in Benghazi zelf is, dat is onduidelijk. Wat we proberen. Contact te leggen natuurlijk met Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. De communicatie is niet best. Hij zit er en zodra we contact hebben brengt hij ons op de hoogte. Straks een hypotheek nemen en die nooit aflossen. Het kan straks niet meer als het tenminste aan minister De Jager ligt. Verkeersinformatie, vooral problemen op de A27 vanmiddag. Wijnand Zwaan, hoe is het er nu? Ja, zo is het. Nog steeds niet best. Van Breda naar Utrecht is veel vertraging. Het staat tussen Breda en Geertruidenberg, 10 kilometer file. Er zijn op twee plaatsen ongelukken gebeurd met vrachtwagens... en op beide plaatsen is de rechte rijstrook dicht. Het mag duidelijk zijn, het is beter om die problemen te omzeilen door om te rijden via de westkant van Breda. En dat gaat dan over de A16 en de A15. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Na nou, dat rondje via Brussel, Londen en Istanbul uh, praten we met Hans Couzy verder over de rol van de NAVO in het uh, conflict in Libië. De voormalig bevelhebber van de landstrijdkrachten, generaal buitendienst, zo heet dat dan meneer Kouzy. Um, kijkt u op van die verdeeldheid in de NAVO? Nee, ik, ik had het al eerder door. Namelijk, ze hadden gisteravond een vergadering waarbij ze het voorstel zouden voorleggen aan de lidstaten. En de lidstaten hadden dan meteen moeten beslissen. En dan zou daarna verdeeld kunnen worden wie wat zou bijdragen. Maar waarom stonden we daar dus? Omdat de vergadering dus kennelijk niet, niet tot een conclusie heeft geleid. En dat er dus uh, zodanig oppositie was dat, uh, dat de NAVO, die dus altijd met uh, volledige consensus mensen besluiten moet nemen, uh, uh, geen besluit kon nemen. Maar kan de NAVO zich dat permitteren nu de tijd zo dringt in Libië? Nou, het, het vervelende is natuurlijk dat dat in de statuten van de NAVO staat... dat elk besluit met, door alle landen uh, moet worden ingestemd. En als er dus maar één land niet mee instemt, dan, uh, dan gaat het dus niet door. En kennelijk uh, is dat dus gist, was dat gisteravond aan de orde. Ja, was dat dus zo moeilijk volgens u? Nou, het was duidelijk dat Duitsland had al uh, behoorlijk uh, afstand genomen. Uh, door uh, Blanco te stemmen als uh, lid van uh, de Veiligheidsraad. En uh, van Turkije uh, was wel verwacht, natuurlijk, dat hij niet erg uh, happig zou zijn. om, uh, om uh, zo'n NAVO-besluit. Uh, om daarmee in te stemmen. Nou, dat is kennelijk gebeurd. Maar welk land of landen uh, dat hebben veroorzaakt, dat, uh, dat is dus niet bekend geworden. Ja, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken zei tegen Christophe dat de komende uren wellicht het bericht zou kunnen komen. Ja, wellicht, ja. Natuurlijk zijn ze vandaag weer verder gaan uh, opnieuw zijn vergaderen. en Misschien hebben ze het, het, het voorstel weer wat aangepast. Uh, dat het net weer iets draaglijker wordt voor landen die dus op zondag tegenwaarden. Maar uh, ja, ik weet dus niet wat daar precies in die vergadering zou gebeuren natuurlijk. Nederland wil echt alleen maar in NAVO-verband meedoen. Waarom is dat? Nou, dat uh, weet ik ook niet uh, waarom dat uh, zo is. Uh, want uh, van begin af aan heeft minister-president uh, uh, minister Rutte al gezegd: van uh, wij wachten uh, tot we een voorstel krijgen van de NAVO. En dan nemen we dat heel serieus om te kijken of we meedoen. Dus uh, waarom al van begin af aan die afstand is gehouden, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een, uh, politiek, uh, een politiek besluit. Goede vraag voor u dan, als voormalig uh, generaal: uh, Maakt het voor militairen die het allemaal uitvoeren uh, uit wie uh, van bijvoorbeeld Engeland... Frankrijk of Amerika de, de leiding heeft over zo'n operatie? Nee, be belangrijk is dat het, uh, dat het mensen zijn die dezelfde procedures kennen... die uh, Engels spreken en, uh, en ervaring hebben. En uh, dat zou dus uh, even goed de Amerikanen kunnen zijn, uh, de NAVO... maar uh, Engeland en Frankrijk samen zou ook uh, prima zijn... Uh, omdat die allemaal dezelfde procedures gebruiken, dezelfde talen... en dan krijg je dus geen misverstanden. Ja, een reportage vanochtend... Van Hans-Jaap Melersen in Benghazi werd geroepen. One, two, three, thank you, Sarkozy. Maar is er wel Frankrijk die echt de leider is van deze actie? Uh, uh, ik weet het niet, uh, maar ik. <laughs> Denk niet meer. Hij was al natuurlijk degene die het eerste vliegtuigen boven Libië had. Maar dat was nog voordat de staatshoofden in Parijs bij elkaar kwamen. Maar die grote bombardementen met, met kruisraketten, die zijn allemaal door de Amerikanen uitgevoerd. Dus uh, ja, ik denk dus dat Amerika toch nu uh, echt uh, de touwtjes nog heeft. Maar die wil, wil die heel graag kwijt. Ja. En dan denk ik dat de NAVO daar uh, de beste opvolger voor zou kunnen zijn. Maar de NAVO is natuurlijk dan ook het gezicht in die regio juist de Arabische Liga uh, zegt... we willen ze niet al te opzichtig daar aan het werk zien. Uh, ja, dus, de, dat, is, dat zal ook meespelen. Dat de, na, dat de NAVO dus wel probeert om de Arabische Liga... dus uh, wel uh, mee te laten spelen. Ja, is dat makkelijk ook, in militair opzicht... dat die gaan samenwerken op een of andere manier? Uh, nee, ik denk dat dat uh, altijd lastig is... omdat die natuurlijk niet de NAVO-procedures kennen. En ook uh, Engels is niet bij... Iedereen uh, even goed uh, uh, ontwikkeld als uh, dat in de westerse landen natuurlijk is. Dan moet dat ongetwijfeld ook maar even goed worden doorgepraat. Dus na de eerste daden, nu heel veel gesprekken binnen NAVO-verband. We zien de komende uren wellicht, als we minister van Buitenlandse Zaken Rosettaal mogen geloven, wat dat gaat opleveren. Hans Kozy, voormalig bevelhebber van de Landstrijdkrachten. Hartelijk dank. Tineke Geesink uit Harlingen is sinds vandaag de oudste moeder van Nederland, 63 jaar oud. Zij werd zwanger met hulp van een eiceldonatie en een spermadonatie in het buitenland. Vanochtend is haar dochter geboren. Het nieuws van de zwangerschap deed veel stof opwaaien. Voor Geesink is het een, een lang gekoesterde wens die is uitgekomen. Ik denk dat dat een gevoel is wat ik al zo ontzettend lang heb en had. Dat, dat is eigenlijk nooit opgehouden.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 Zo diep ging haar kinderwens. Misschien is dat wel heel egoïstisch... omdat ik dat ondanks alles dan toch nog zo graag wil. Tinneke Geesink, Matthijs van der Wiel sprak met haar. En als u nu denkt, stond de NOS nou direct na de bevalling op de stoep? Uh, nee toch? Nee, inderdaad niet. Dit is afgelopen week voor de bevalling dus van haar dochter opgenomen. De volledig aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. Huizenkopers moeten in de toekomst minimaal de helft van de waarde van hun woning aflossen op de hypotheek. Ook kan een huizenkoper in de toekomst minder lenen. Een hypotheek mag niet hoger zijn dan 110% van de waarde van de woning. In de studio Gertjan Dinnenkamp. Wat betekent dat, Gertjan? Kan iemand bovenop de kosten voor de woning dan niet meer? extra lenen voor verbouwingen of aanpassingen? Nou, zeker niet als het gaat om kleine verbouwingen en aanpassingen. En in het verleden gebeurde dat veel. Men leende geld voor de woning... Dan nog ietsje meer om de kosten te compenseren voor de notaris en de belastingen. En ja, dan had je eigenlijk ook nog wel wat geld nodig voor uh, nou ja, het behang en uh, de gordijnen. En misschien de keukenkastjes waren niet op orde. Dus uh, zo kwam het voor dat mensen tot 140 leenden op de woning. Nou, en daarvan wordt gezegd dat moet in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Daar moet een dikke streep door. Zegt ook Staan van de Vereniging van Banken. Ja, de hypotheek wordt uh, uh, verleend op basis van de aankoopwaarde... Uh, en dat mag dus 110 zijn. Dus eigenlijk kan ik niet meer extra lenen dan voor al die extra activiteiten? De vraag is natuurlijk waar we met z'n allen verstandig aan doen. He? De, het, het probleem van de crisis is primair geweest... dat er een zekere overkreditering was in de hele westerse wereld. En dat heeft natuurlijk ook heel erg veel met uh, uh, hypotheken te maken. En je moet er dus zeker daar waar uh, de woningmarkt... niet meer die stijgingen uh, te zien geeft uh, vanuit het verleden... moet je dus dichter bij huis blijven, letterlijk en figuurlijk. Uh, dichter bij de waarde van je huis. Ja. Dat betekent ook dat als... Ik bij de bank kom en die zegt u moet ook nog een flink deel van uw hypotheek over de looptijd van de hypotheek aflossen... dat ik per maand meer opzij moet gaan leggen dan ik nu met een aflossingsvrije hypotheek zou moeten doen. Ja, dat, dat klopt. Uh, maar je, je mag je ook afvragen of wij er met z'n allen zo verstandig aan hebben gedaan om aflossingsvrije hypotheken te bedenken. Dat is natuurlijk ook als je een huis koopt en je hebt het geld niet je gaat er een schuld voor aan... is het vrij logisch dat je die schuld weer aflost. Dus het is uh, uh, niet onbegrijpelijk dat de aflossingsvrije hypotheek als product verdwijnt. Ja, dus als we geld lenen, moeten we dus in de toekomst minimaal de helft van de hypotheek uh, aflossen. Overigens, als het gaat om die verbouwing, als je echt groot gaat verbouwen en je voegt iets toe aan je woning, waardoor die woning ook meer waard wordt, dan kan dat weer wel. Dan kan er in ieder geval naar gekeken worden. Dat betekent niet dat dat onmogelijk wordt, maar, zeg maar die kleine aanpassing, een beetje geld lenen voor ja, de aankleding van je huis, en dat kan soms ook 10.000, 20 20.000 euro zijn, dat is echt afgelopen. zeg, maar, hoeveel mensen hebben nu nog uh, zo'n aflossingsvrije hypotheek? Nou, dat is ongeveer 20 procent, die uh, alleen maar een aflossingsvrije hypotheek hebben, dus uh, um, uh, niks aflossen op de woning. En uh, de, vroeger was dat nauwelijks het geval in de jaren, eind jaren 90, begin jaren 2000 is dat enorm uh, toegenomen. Ja, en de toezichthouder, de autoriteit financiële markten, wilde nog strengere regels. De minister afhankelijk ook. Waarom is je overstag gegaan? Nou, in zekere zin uh, um, uh, is dit een vrijwillige reg regeling. Het is een code die de banken zichzelf opleggen. En dat is eigenlijk vanuit de minister gezien natuurlijk wel makkelijk. En ook snel uitvoerbaar. Want die banken zeggen dat ze het gaan doen. Nou, dan heb je het ook gelijk uh, geregeld. Um, en de banken wilden het dus. En de consumentenorganisaties wilden deze regeling uh, ook. En uh, door de discussie is de regeling ook nog weer wat aangescherpt. Want de AFM wilde bijvoorbeeld dat er maximaal 112 procent geleend kan worden. Dat is nu 110 uh, procent uh, geworden. En we moeten de helft uh, uh, aflossen. En uh, uh, ja, dat is eigenlijk ook meer dan de AFM wilde. De AFM wilde met name in die eerste jaren dat mensen meer gingen aflossen. Maar ja, daarvan zeiden de banken, als we dat mensen opleggen... starten ze opleggen dat ze nog meer in de buiten moeten tasten... Ja, dan maken we de markt uh, kapot die net een beetje aan het opkrabbelen is. Dus laten we dat nou niet doen. En daar heeft de minister naar geluisterd. De Gulden Middenweg krijgt in de kamp. Dank je. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Nederland doet pas mee aan de militaire operatie als de NAVO hiertoe een verzoek doet. De mijnenjager Haarlem is beschikbaar, het schip is al in de Middellandse Zee. De NAVO zal geen leidende rol krijgen. President Medvedev van Rusland is kwaad op premier Poetin. Die zei dat de VN-resolutie tegen Libië doet denken aan middeleeuwse oproepen voor kruistochten. Medvedev neemt afstand van die uitspraak en zegt dat zijn land wel mee wil doen aan een vredesoperatie in Libië.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 de kosten koper op te vangen. Minister De Jager wil de nieuwe regels per 1 augustus invoeren... voor nieuwe hypotheken. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Erwin Krol. In het noordwesten en het noorden van het land daar overheerst de bewolking. Voor de rest is het allemaal helder. Die bewolking trekt wat verder Nederland in, lost ook gedeeltelijk op. Dat betekent dat we vannacht, in de loop van de avond en de loop van de nacht... een wat wisselende bewolking hebben met een aantal opklaringen. Op sommige plekken kan een misbank ontstaan en zou het een graad kunnen gaan vriezen. Morgen overdag, vooral in de ochtend... Veel wolkenvelden in de middag wat meer zon dan bewolking. Er waait een niet al te harde westelijke wind en het wordt van noordwest naar zuidoost 10 tot 14 graden. En de rest van de week toont ons een afwisseling van bewolking en zon. Aanvankelijk is het 10-13 graden. In de loop van de week wordt het geleidelijk wat frisser, maar de zon laat ons niet in de steek. ANUB-verkeersinformatie. Ah, er staat 120 kilometer Fiede. Dat is gebruikelijk voor dit tijdstip. Neemt niet weg dat er een aantal problemen op de weg zijn. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Er staat tussen Twello en Padmen 7 kilometer stil. Is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Beide rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag na een ongeluk... bij Soetermeer Centrum, 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer open. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. 4 na een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Maar iets verderop is een ongeluk gebeurd. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg staat 4 kilometer stil. De rechte rijstrook is dicht. Met omrijden via de westkant van Breda over de A16 en de A15. Dat is de route via Ridderkerk. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn voor de afrit Schaarsbergen, twee kilometer. Door een geschaarde auto met aanhanger is de rechte rijstrook dicht. Als ons klimaat verandert en het water stijgt, rijzen de vragen. Wat zijn de bedreigingen, de kansen, de juridische gevolgen?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 Dat was al een voorschotje op wat een generaal uit Jemen gaat vertellen, want we staan natuurlijk uitgebreid stil bij eh, Libië. Eh, maar we moeten ook kijken naar de situatie in Jemen, in Syrië. Want in Jemen met name loopt de spanning nog verder op, nu twee topgeneraals, president Ali Abdullah Saleh, de rug hebben toegekeerd en de kant van de demonstranten hebben gekozen. Het waren er drie. Drie generaals die overliepen. Hij zegt, deze man, dat ze het vreedzame protest van de jeugd steunen... en dat ze tegelijkertijd de veiligheid en de stabiliteit in de hoofdstad garanderen. Vrijdag kwamen bij hevige protesten in de hoofdstad Sana zeker vijftig betogers om het leven. Bertus Hendricks, Bertus Midden-Oosten, deskundige van het instituut Klingendaal. Is dit nou een zware slag voor de president nu deze generaals zijn overgelopen? Ja, het is een hele zware slag, want het is het hart van zijn macht... en het zijn generaals, met name dus de, de eerste die de noordwestelijke uh, militaire regio uh, commandeert. En uh, dat is het hartland van de macht van uh, president Ali Saleh. Uh, dat was ook de man die de oorlog tegen de Houthis in het noorden... die opstandelingen, opstandelingen uh, gevoerd heeft. En die dus nu uh, de kant van, het, uh, uh, van, de, opstandeling, van, de, van de jeugd kiest, de revolutie van de jeugd. En dat is onderdeel van uh, meer... Uh, uh, breuken in de elite die tot nu toe uh, het regime heeft ondersteund. Al die hele serie van ambassadeurs die nu aftreden... dat doet denken aan wat er met Gaddafi uh, gebeurde. En uh, ja, het doet ook een beetje denken aan wat er uh, in, in Egypte is gebeurd in die zin. Zeker, want, dat, er, waar, want toen Mubarak op een gegeven moment de steun van het leger verloor... was het meteen afgelopen. Maar zover is het nog niet in uh, Jemen? N nee, nog niet helemaal. Want er zijn, er zijn ook nog troepen uh, loyaal. Maar uh, ik denk toch dat dit het begin van het uh, einde is... En, de overeenkomst met, met Egypte gaat nog verder. In die zin dat toen Mubarak geweld ging gebruiken tegen de demonstranten. toen heeft hij het in feite tegen hem gekeerd. Weliswaar zijn daar toen geen 50 doden bij gevallen. maar dat zijn ze wel in Sana'a. En uh, ja, dat is een soort keerpunt geweest. waardoor uh, de positie van Ali Abdallah Saleh nu buitengewoon precair is geworden. En je hoort ook dat hij nu diplomatiek uh, steeds meer uh, geïsoleerd komt te staan. Ik geloof dat de minister van Buitenlandse Zaken, uh, Juppé uh, van Frankrijk. Uh, gezegd dat het absoluut niet acceptabel was en dat hij zou moeten vertrekken als ik het in de snelheid even goed voorbij heb zien komen. Ja. Ja. Klopt. Ja, inderdaad. En zelf heeft de president uh, nog een poging gedaan om de demonstranten enigszins tegemoet te komen door, wat hij gisteren heeft, een hele kabinet te ontslaan. Ver Verandert dat nog iets aan de situatie? Nee, kijk, er waren al een heleboel eh, ministers die zelf ontslag genomen hebben. En nee, er, er waren vandaag verhalen op eh, Al Jazeera Arabisch... die niet onafhankelijk eh, bevestigd konden worden... maar die dat zagen als een onderdeel van een eh, plan... dat er misschien achter de schermen eh, al eh, onderhandelingen zouden zijn... voor de vorming van een soort eh, regering van nationale redding... waardoor hij zonder al te veel gezichtsverlies eh, de, eh, de macht zou kunnen afstaan. Eh, zover is het kennelijk dan toch niet. Gekomen. Hij heeft nu een beroep gedaan op Saudi-Arabië... om bemiddeling in het zuidige conflict. Maar als je je beroep moet doen op de buitenlandse buren... dan, uh, dan zit het er niet goed voor je aard. Nee, en Je noemde net al het andere buitenland Frankrijk. Hè? Juppé die dus zegt het is tijd om weg te gaan. Ja. Jij hebt ook geen glazen bol natuurlijk, Bertus. Maar in, Liban in Libië zijn ze uiteindelijk gaan ingrijpen... toen de machthebber maar niet wegging. Kan het in Jemen ook zo ver komen? Ja, dat zou kunnen, maar dat is werkelijk een wespennest uh, waarbij Libië totaal verbleekt. Want er zijn zulke ingewikkelde toestanden: opstanden in het noorden, een afscheidingsbeweging in het zuiden, uh, allerlei stammen, tegenstellingen in, in een bergachtig gebied. Uh, ik denk dat men zich wel drie keer uh, zal bedenken uh, om, om dat te doen. Bovendien heb je te maken met Saudi-Arabië, die heel machtig is, een machtige bondgenoot. En we hebben ook gezien dat als de belangen uh, van bijvoorbeeld de Verenigde Staten ontzettend groot zijn, dat men dan ook minder happig is om in te grijpen. Kijk naar Bahrein, hè, waar in feite hetzelfde gebeurde als wat Libië deed met zijn burgerbevolking. Uh, dat laat men eigenlijk lopen en laat men het bij, uh, bij woorden. Dus ik denk niet dat dat zo voor de hand ligt. Goed, Bertus, uh, blijf nog even zitten, want we willen jou zo ook nog even naar Syrië vragen. Want Syrië, daar is het ook al enige tijd onrustig. Vooral in de stad Dara in het zuiden van het land. Vandaag zouden demonstranten gebouw van de regeringspartij hebben belaagd. Nou, dat zegt wel wat, want dat durven ze normaal gesproken niet in Syrië. Roos Abdel is filmmaker hier in Nederland. Hij is een Koerdische Syriër die in 1998 vanuit Syrië is gevlucht. En ik vroeg hem vanmiddag waar die opstand in Daraa mee begonnen is. Eigenlijk de aanleiding was uh, een groep kinderen uh, op de basisschool. Uh, het, het was pauze en die kinderen die uh, als een spel, uh, ze deden na wat, wat ze allemaal op tv zien in, uh, in Tunesië en Al Jazeera. En ze riepen, Asshab, Jurid, Afghanistan, als een spelletje. En in, de in schoolplein. Dus dat waren kleine kinderen die riepen, ja, de regering moet weg. Ja, de regering moet weg. En die kinderen die zijn opgepakt. Gearresteerd, die kinderen. Gearresteerd. Tot 18 maart die, die zijn vrijgelaten. Ja, en, en dat was de reden voor mensen uit de stad nou, om te gaan betogen. Ja, dat, dat, dat was één, één van uh, honderden redenen. Uh, dus uh, zo'n uh, geval geeft aan wat voor systeem het is. Het is het is de ergste systeem, zeg maar, de, de, wat, wat mensenrechten betreft, wat de vrijheid van meningsuiting betreft in de hele Arabische landen. En u bent daar ja. vandaag gevlucht, hè? u bent een Koerdische Syriër. De Koerden maken ja. zo'n 10% uit van de bevolking. Doen ja. de Koerden ook mee aan de protesten? De Koerden zijn onderdeel van de, van de Syrische volk. De Koerden zijn ook eh, eerder gedemonstreerd. Eh, 12 maart hebben ze gedemonstreerd. Eh, vandaag is het eh, de nieuwe jaarfeest, de, de, de Neuroosfeest. En uh, wordt vandaag gevierd door de Koerden. Maar na de viering van de, de Nieuwjaarfeest... Uh, jongeren, jongeren gaan de straat op en uh, ze gaan meedoen met, met de revolutie. En zal dat een verschil kunnen maken, denkt u, voor, voor de kracht van, uh, van de opstand? Ja, zeker. Het enige wat verschil kan maken, is dat in, in alle steden uh, tegelijkertijd een opstand komen. Om, omdat op dit moment wordt, uh, wordt enorm druk, uh, druk gelegd op... Uh, op op daara. En, en, en, en dat gaat veel uitmaken als als uh, als in, in heel veel steden tegelijkertijd gaan de straat op dan de de regime kan het kan dat niet tegenhouden dan dan dan de proces wordt versneld en wat is het uiteindelijke doel in Syrië is dat, is dat om de regering weg te krijgen het is begonnen met, er wordt geroepen, we willen vrijheid, we willen uh, hervorming. Maar, maar deze regering heeft gelijk aangegeven dat het, uh, met, met, met zo'n systeem er is geen mogelijkheid om, om, om te verbeteren. Er is, er is maar één oplossing, is dat het systeem weggaat. Hoe voelt het voor u om nu op dit moment niet in Syrië te zijn, maar in Nederland? Het is, het is dubbel gevoel, hè. Uh, ik, ik, ik ben niet zomaar uit uh, uh, naar daar gevlucht. Hè. Ik, ik ben gevlucht uh, uh, vanuit een, een, een, een barbaarse regime. Een regime die, die, die, die, die, die, die... Ik kom niet uit mijn woorden. Ik kan geen woorden verzinnen om zo'n zo regime te, te, te beschrijven. Uh, wat, wat, wat zij gedaan hebben in, in, in, het, in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld... Uh, in, in, in, in, in de jaren tachtig hebben ze een hele stad, hele stad uh, gebombardeerd. Hammer. Ze mogen alles. Ze, ze, ze mogen jou, uh, uh, jou de gevangenis stoppen zonder enige reden wat, wat eigenlijk met mij gebeurt. En daarom ben ik gevlucht. Wat, wat geeft dat dubbele gevoel bij u? Waarom zou u er misschien ook juist nu, nu wel willen zijn... Ik, ik, ik wil meedoen aan, aan, aan, aan, aan, uh, aan, aan deze revolutie. En ook tegelijkertijd, voor mij is het ook het, is een, het verwerkt wat ik allemaal meegemaakt heb daar. Vanaf als kind tot nu, uh, uh, uh, uh, wij worden de Syrische volk heel slecht behandeld. Het begin van de demonstratie hebben ze gelijk vier, vier mensen geschoten. Vier mensen dood. Zoals in Libië, wat, wat eigenlijk heel geweldwaardig was... Het, het, het was niet zo dat het vanaf de eerste demonstratie de gevallen. En dat is wel in, uh, Syrië, is wel gebeurd. in Syrië gebeurd. Roosje Abdel Fattag, ik uh, dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel. De situatie in Syrië. Bertus Hendricks, als jij dit hoort, hoe schat jij dan in... waar dit soort protesten in Syrië mogelijk toe kunnen leiden? Nou ja, het zou kunnen dat ook daar eh, een zeker momentum op gang komt. Ik vind het op zich opmerkelijk hoor. Dat eh, na aanvankelijke hele bescheiden demonstraties. Eh, die, waar die heel weinig mensen op afkwamen. omdat Facebook ook niet zo ver eh, is uit, eh, ingevoerd in, in, in Syrië. en de internetverbreiding eh, gering is. Eh, toen dacht ik, nou, het, is, het wordt snel onder controle gehouden. Maar je ziet toch meer en meer van dit soort eh, gebeurtenissen. en die, die uh, demonstraties in dergelijke. Die hebben een omvang aangenomen die ik het voor kort niet mogelijk had gehouden. En uh, ja, daar kan natuurlijk ook uh, in, nu ook in Homs, eh, in het Noorden... en in Banyas aan, aan, aan de kust, daar vinden nu ook uh, demonstraties plaats... van een veel kleiner omvang weliswaar. Maar je ziet toch, uh, als je in Deraar ziet dat de mensen daar... het, het kantoor van de BAF-partij en van de telefoonmaatschappij... waren in de handen van een zeer corrupte minister... dat men dat heeft aangedurfd. Dat zegt toch wel iets dat men ook daar de muur van de angst... kennelijk aan het afbreken is. En ja, dan is alles mogelijk... Alleen, uh, of het uh, nu al heel snel de omvang gaat aannemen die we in de rest van de raam wereld gezien hebben, dat durf ik bij dit repressieve regime, dat inderdaad buitengewoon effectief is geweest in de afgelopen jaren in de repressie en nergens voor terugdijns. De meneer noemde de Hamma, dat is in de jaren tachtig, er zijn tienduizenden mensen dus uh, uh, gewoon over de kling gejaagd. Dat zal nu niet zo makkelijk meer kunnen, want toen was er nog geen internet en geen uh, mobiele telefoon met foto's die de wereld in kon worden gestuurd. Maar toch, uh, het regime is, uh, het is een minderheidsregime van die uh, op die manier al, al, de, de, al jaren het bewind uh, handhaaft, um, die zal uh, niet gauw uh, zich gewonnen geven, maar. Ik sluit tegenwoordig helemaal niets meer uit... in deze krankzinnige Arabische tijden. Zo blijft zelfs jij je als Midden-Oosten deskundige verbazen. Bertus Hendricks, dankjewel je wel, van Instituut Klingendaal. En zo ging het ook bij de situatie in Libië. De muur van angst, daar was al gevallen. Angst is er natuurlijk nog wel nog steeds... omdat de strijd uiteindelijk met Gaddafi nog niet beslist is. Maar de militaire acties van de Westerse coalitie lopen wel volgens plan. Dat zei de Amerikaanse generaal Carter hem zojuist. Air-attacks have succeeded in stopping regime ground forces from advancing to Benghazi, and we are now seeing ground forces moving southward from Benghazi. Uh, we know that regime ground forces that were in the vicinity of Benghazi now possess little will or capability to resume offensive operations. Ja, Carter hem zegt onder meer dat de Libische regeringstroepen zich terugtrekken uit Benghazi en omgeving. Defensiespecialist Coco Lijn van Instituut Klingendaal ook. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, dat deze Amerikaanse generaal dat zegt, hè? Dat, dat wijst erop dat ze de facto de leiding nog hebben, de Amerikanen? Ja, wel degelijk. En misschien zelfs wel niet nog hebben... maar ook nog wel een tijdje zullen hebben. Um, Carter Ham is uh, de baas van AFRICOM, het Afrikaanse commando. Uh, die leidt de acties eigenlijk uh, van, van, van dichtbij, zullen we maar zeggen. En de, boven hem hebben we dan ook nog Adminaal Locklear van de zesde vloot in Napels... die eigenlijk van, vanaf zaterdag al de, uh, de commandant is van deze acties. Ja, die, die informatie die zij doorgaans geven over oorlogsgebieden... nu over Libië, is die betrouwbaar? Um, dat weet je nooit. Uh, de waarheid enzovoort. Sneuvelde als eerste in, in de oorlog. Dat weten we. En... Uh, uh ik heb ben geneigd tot nu toe te zeggen ja, want uh, die waarheid is tot zekere hoogte te verifiëren op kaarten en dergelijke. Ja, we hebben ja. nu de afgelopen uren nog niks van Gaddafi gehoord. Jij zegt de Amerikanen, die zijn voorlopig misschien ook nog wel even aan de leiding. Is dat omdat jij denkt dat uh, binnen de NAVO niet op korte termijn uh, er uitsluitsel gegeven wordt over wie het overneemt en of dat in NAVO-verband gebeurt? Ja, het is zelfs Vraag of de NAVO eigenlijk wel de leiding over gaat nemen. Mm -hmm. Het is wel een van de weinige alternatieven. Um, Mullen heeft gisteren gezegd: er zijn twee mogelijkheden. Of het was Gordney van, uh, van de Pentagon eigenlijk, die dat ook nog eens benadrukte. Het is of de NAVO of het wordt Frankrijk-Engeland. combinatie van beide. Maar hij heeft wel duidelijk gezegd: wij zijn van plan om een uit handen te geven. Maar ja, dat is een beetje bedoeld allemaal voor de politiek en wel voor de Arabische tribune, denk ik. De uh, Amerikanen willen keer op keer en nu eigenlijk alweer voor de derde dag. ...benadrukken dat ze niet de lead nation zijn in dit geval. Dat het niet eigenlijk ook hun oorlog was in de eerste plaats. Uh, dus doen alle moeite om, uh, om te laten lijken dat het toch eigenlijk de oorlog is van de Europeanen. In dit geval gesteund door de Arabieren. Uh, zorgvuldig persbeleid. Je merkt dat in elk persbericht wordt benadrukt dat de Arabieren meedoen en, en dit volmondig steunen. Ja, en dan zegt Nederland voortdurend we wachten absoluut op de NAVO. Waar, waarom doet Nederland dat eigenlijk? Nou, dat gaat denk ik terug naar een, een, een klein geschilletje van mening. Ruzietje zeggen sommigen uh, op zaterdagmiddag nog tijdens de topconferentie. Toen is er een beetje gebackvecht, uh, als we de New York Times mogen geloven uh, tussen, tussen uh, enerzijds de Frans die zeiden van nou, het hoeft helemaal geen NAVO-actie te worden, dat kunnen we best zelf. Het was natuurlijk een hele show van de Fransen zaterdag uh, en de anderen die zeiden van kunnen we dit nou niet gewoon aan de handen geven van lieden die het echt kunnen. Het hoofdkwartier van de NAVO is er één en de Amerikanen die zullen in het eerste stadium uh, de kar wel trekken. Maar Sarkozy die wilde daar toch blijkbaar een hele grote rol spelen. En uh, het zou kunnen zijn dat Nederland hier uh, politiek... in ieder geval uh, Sarkozy niet te veel in de schijnwerper wil zetten. Um, een ijdele man. En misschien dat uh, de NAVO dit beter zou kunnen doen. Nederland uh, opereert liever onder de paraplu van de NAVO... dan onder... Een, een, een heidele Franse premier. Hm. Wat ook ontbreekt, is dus een exit-strategie. President. President. Ja. President, ja, dus Wat ook ontbreekt, uh, Co. is een exit-strategie. Um, nou, die is er niet. Um, op dit moment in ieder geval niet bekend. Je, je kunt ook zeggen van, dat het op dit moment nog niet zo heel erg nodig is. Want die eerste fase van die, van die ja, oorlog, mogen we het wel noemen, interventie. Die is nog aan de gang. Amerikanen hebben gezegd dat het is een multi-faced operation. Nou ja, er komen dus nog een aantal fasen hierna. Uh, het is ook uh, feitelijk is er gezegd is er sprake van, uh, van uh, luchtoverwicht, air supremacy, zelfs totale lineaire in de lucht. Maar er is ook bij gezegd uh, we hebben 20-30 van die uh, mobiele uh, of uh, vaste lanceerinstallaties voor luchtafweerraketten uitgeschakeld, maar de mobiele nog lang niet. Dus we kunnen er nog niet helemaal zeker van zijn. Ja. De exit-strategie exit is ofwel Gaddafi naar het strafhof in Den Haag... dat is al als politieke wens uitgesproken... of we gaan achter Gaddafi aan. Dat is door de Britse premier zelfs al gezegd. Of we gaan helemaal niet achter hem aan. En dat is gisteren door Mullen nog eens een keer gezegd. Ja, en ook uh, vandaag door Carter hem. En door Carter hem, Ernstig onderstrepend dat militairen en uh, politici... Uh, nogal van mening verschillen. En dat loopt nog dwars door alle landen heen. Kortom, er zijn drie exitstrategieën nu al genoemd. Uh, en je kan gewoon niet voorspellen welke het wordt. Kokolijn, dat houden we met jou in de gaten de komende dagen. Dank voor dit moment. Later deze uitzending. Het gaat nog niet goed met de koeling van de kernreactoren in Japan. Het herstel ligt stil. Hans Zwaan bij de AWB met de laatste verkeersinformatie. Het grootste probleem zit vanmiddag op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Er staat tussen de afrit Forst en Padmen 12 kilometer file. Er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Die staat nog wel op zijn pootjes, maar beide rijstroken zijn voorlopig dicht. Je kunt dus beter een andere route kiezen. Dat kan bijvoorbeeld via de N35 of lokaal. En de A27 van Breda naar Gorkum... voor Geertruidenberg 9 kilometer vanaf Breda... na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Wat er ook gebeurt, er is altijd voetbalnieuws. Klaas-Jan Huntelaar mist de komende twee duels van het Nederlands elftal... in de EK-kwalificatie tegen Hongarije. De spits meldde zich met een knieblessure in het trainingskamp van Oranje. Hij is vanmiddag getest. Bas Digelaar bij de training van Oranje. Bas dus, geen Huntelaar op het veld? naar huis gegaan. Dat uh, vindt hij zelf heel jammer, want hij had nog wel gehoopt dat hij toch in ieder geval de tweede wedstrijd, uh, de thuiswedstrijd tegen Hongarije, zou halen dinsdag. Maar dat is dus ook niet het geval. Hij is uh, vertrokken. Nou, eerder zegt Arjen Robben Theo Jansen af. Gaat Bert van Marwijk de bondscoach vervangers oproepen? Hij heeft er uh, zo even drie bekendgemaakt die zich morgen bij de groep gaan voegen. En dat zijn Ruud van Nistelrooy van HSV, Germaine Lens van PSV en Luc de Jong van Twente. Die zijn er dus nu nog niet, ook ter elfde uur. En natuurlijk vast vanmiddag uh, is dat duidelijk geworden dat zij zich moeten melden. Dat gaan ze morgen doen. Ja, het gaat om twee wedstrijden in de kwalificatie voor het EK. Moet van Marwijk, Marwijk nu zijn plannen erg veranderen? Nou, kijk, Robin is natuurlijk wel eentje die per definitie in de basis staat. Dat kun je van Theo Jansen niet zeggen. Van Huntelaar weer wel. De laatste wedstrijd in het Nielselftal heeft hij het ongelooflijk goed gedaan. Heel makkelijk en heel vaak gescoord. Daar zouden dus ze in Gelsenkirchen bij zijn club Schalke toch nog wel wat van willen. Maar dat lukte daar niet. Maar in het Nielselftal was hij erg belangrijk. Dus hij zal wel weer het een en ander moeten schuiven. Maar aan de andere kant zijn ook... Mensen als Van Persie, om er maar eens eentje te noemen, weer beschikbaar. Dus uh, de keuze uh, blijft reuze, heette het dan vroeger geloof ik. Hè. De keuze is natuurlijk voor de bolscoach nog steeds behoorlijk groot. En zeg, en hoe is het met Hongarije ondertussen, Bas? Uh, nou ja, niet anders dan uh, de laatste keer dat we er tegen speelden, geloof ik. In grote lijnen is dat in elk niet heel erg gewijzigd. Uh, de enige die we daarvan kennen is Zuzak, de PSV'er, die natuurlijk de laatste weken in grote vorm is. En de Hongaren zullen toch ook nog niet vergeten zijn dat vlak vorig wereldkampioenschap. die oeverwedstrijd in de arena. toen Robbe geblesseerd raakte. dat het dat die met 6-1 won. Dus ik vermoed dat daar nog wel wat revanche gevoelens zijn, eerlijk gezegd. Goed, dankjewel. Bas Tichler dus over uh, Oranje, het trainingskamp van Oranje. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Het is onzeker of de metro naar Amstelveen er komt. Het ombouwen van sneltram 51 tot een volwaardige metro... is volgens het parool op losse schroeven komen te staan. Het besluit is uitgesteld tot de zomer... zodat het projectbureau de tijd heeft... om mogelijke alternatieven goed door te rekenen. De lijn van de sneltram moet binnenkort worden aangepakt... omdat het materieel en ook de stations bijna zijn afgeschreven. De stadsregio wil een volwaardige metro, maar dat is een dure oplossing. Uit nieuwe doorrekeningen moet dan blijken of er nog wel geld... Voor is. De metro naar Amstelveen zou in 2017 moeten rijden. Dat is gelijk met de Noord-Zuidlijn. Maar goed, dat wordt in ieder geval niet gehaald. Oordeels is nieuw. Voor de Amerikanen is het Odyssey Dawn voor de Franse Armattan en voor de Britten LMI. Elk land dat deelneemt aan de militaire acties tegen Libië... hanteert voor zijn operatie een eigen naam. NRC Handelsblad legt uit hoe ze tot stand zijn gekomen. Ja, in de Verenigde Staten worden ze bedacht door de legertop. Namen moeten een betekenis hebben... en ze mogen ook niet verkeerd vallen in het land... waar de operatie wordt uitgevoerd. Don werd misschien voorgesteld door een officier... met een klassieke opleiding op krant. Weet het dus niet. Refererend aan de zwerftocht van de Griekse held Odysseus. De Fransen hebben voor de militaire operatie de naam Armaton bedacht... die verwijst naar de droge en stoffige woestijnwind... die swinters in West-Afrika waait. Ja, de Britten hebben qua naamgeving een heel ander beleid. De naam LMI is willekeurig gekozen door een computer. Ook de naam Herrick voor de Afghanistan-interventie kwam zo tot stand... en Telic voor de Irak-oorlog. Het betekende allemaal niks. Nou, Geen oorlog zonder een goede naam wat mij betreft. Het reformatorisch dagblad legt nog eens uit hoe het met de lente zit. De afgelopen nacht om 9 minuten voor half 1 is het voorjaar begonnen. Althans, volgens de sterrenkundigen. Weerkundigen vinden dat het voorjaar al op 1 maart begint... maar sterrenkundigen maken een lenteberekening... op basis van de positie van de aarde ten opzichte van de zon. En dat is als de zon precies boven de evenaar staat... maar de dag waarop dat gebeurt varieert. Dat het voorjaar dit jaar precies op 21 maart begint komt voorlopig niet meer voor. De komende jaren begint de astronomische lente vrijwel altijd op 20 maart. En vanaf 2044, dat weten we ook al, zelfs op 19 maart. Ik verklaar nog steeds niet waarom jij het koud vond, lekker, Heerlijk. In het Vriesdagblad is op een foto te zien hoe de schoorsteen van de vroegere fabriek van de Suikerunie tegen de vlakte gaat. Het gevaarte was 107 meter hoog en daarmee is Groningen het hoogste punt van zijn stad kwijt. De schoorsteen viel precies de goede kant op, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De eerste poging van de slopers mislukte omdat er een storing zat in een stuk draad voor de elektronische ontsteking. Nou, toen dat probleem was opgelost stortte het markante punt van de Suikerunie alsnog naar beneden. Daar was in totaal 8 kilo springstof voor nodig. Op de website van de Berliner Zoo is te lezen dat het bestuur van de dierentuin diep is getroffen door de plotselinge dood van ijsbeer Knoet. Deze beer heeft niet alleen in Berlijn mensen in zijn band gehouden, maar ook wereldwijd de harten veroverd, staat er geschreven. Knoet was een grote publiekstrekker omdat hij werd grootgebracht door een medewerker van de Berliner Zoo. Ja, de dierentuin heeft op de website een gedenkboek voor Knoet geopend. Mensen kunnen daar hun medeleven betonen. Een half uur geleden waren er bijna 2500 reacties. Verder, heel handig, opent de dierentuin een speciaal rekeningnummer. Daarop kan geld worden overgemaakt maakt voor onderzoek en ook voor het behoud van het leefgebied van de ijsbeer. Knoet is trouwens nog nooit in het Noordpoolgebied geweest... want hij zat al die vier jaren in een dierentuin. En wat het meest tragische van het nieuws was... Wat dat mensen toch gewoon stonden te filmen en foto's stonden te maken... en toen pas later in de gaten kregen dat het beest was overleden. Zo uh, kregen wij, ondanks dat, de beelden van deze mensen... Dit was het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan natuurlijk uh, Libië. Nog steeds geen contact met Hans-Jaap Melissen. De telefoonlijnen met uh, het oosten van Libië uh, zijn dood, kunnen we zeggen. Zo uh, is dat dan in ieder geval. Er is geen telefonisch contact mogelijk. U hoort ook minister De Jager van Defensie over de hypotheken. De nieuwe regels voor het aangaan van een hypotheek. Tot zometeen. Na zessen zijn we terug met dit Radio 1-journaal.